12 uur. Het nos journaal Mark Visser. Goedemiddag. Politiebureau Haren extra open. Nijverdal deels ontruimd naar vondst vliegtuigbom. De Pakistanse regering distangeert zich van uitspraken minister. Het weer in de loop van de middag vanuit het zuiden en zuidwesten lichte regen. Het wordt een graad op 15. Morgen wordt het een dag met fikse regen en onweersbuien. Wel wordt het met gemiddeld 20 graden een stuk warmer dan vandaag. Het politiebureau in Haren is vanochtend om tien uur opengegaan om aangiftes op te nemen van gedupeerden en slachtoffers. Bij de rellen zijn tientallen woningen en winkels beschadigd. Bij het bureau kwamen zojuist niet alleen slachtoffers van de railschoppers, zag verslaggever Matthijs Holtrop. Nou, ik ga aangifte doen ten uh, politie in Mé. En uh, ze waren mijn, mijn kant van het verhaal horen. Want mijn uh, foto staat uh, overal op Facebook, op RTV Noord, op. Ja, ik weet niet waarom ik dus gisteren verder aan het werk Dus het uh, is er overal. Wat heb je gedaan dan? Nou, ik heb een paar tikken van meegehad. En ja, ik ben eigenlijk de hele avond aan het filmen geweest. Gewoon met mijn iPhone. En ja, ik stond in de verkeerde plek, zeg maar. En nou, ik denk dat ik 16 tikken gehad heb of zo. Dus uh, rugblauw, vijf hechtingen in mijn hoofd. Ja, maar... maar je ja. zou zeggen, dat doen ze niet voor niets. Doen ze niet voor niets, nee. Maar ja, als je nou de relschoppers pakt, oké. Okay. Of je nou drie tikken krijgt, als je op de verkeerde plek kijkt, oké. Okay. Maar ik heb vijf hechtingen in mijn hoofd. En mijn hele rug blauw.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 Hoe kijkt u terug op de aanloop naar het hele evenement met bijvoorbeeld het, het optreden van de burgemeester? Over het optreden van de burgemeester doe ik niks over. Ik zeg alleen iets over de politie. Nou, wij waren echt goed voorbereid. Uh, we wisten ook of we hielden rekening ermee dat er duizenden mensen op af zouden komen. Dat was ook heel duidelijk uh, onze inschatting. Ja, en dat het geweld zo ex excessief zou zijn, ja, dat heeft ons ook wel enigszins verrast. Toch heel hielden... Veel bezoekers misschien rekening mee met een mogelijk feest op het voetbalveld. Ja, dat had kunnen gebeuren in die zin dat we heel nadrukkelijk hebben gezegd... ga naar het voetbalveld, uh, dat is een plek waar je veel beter met elkaar een feestje kunt vieren. Uh, dat hebben we niet gefaciliteerd, niet de gemeente, niet de politie. Maar we wilden het zoveel mogelijk weghouden uit de bepaalde kom in Haren. Ja, nou, dat was niet gelukt, dat kunnen we wel vaststellen. Dat is zeker niet gelukt. De politie vraagt met klem om het beeldmateriaal van de rellen niet op internet te zetten... maar alleen aan de politie te geven. In Nijverdal hebben ongeveer 250 mensen hun huis verlaten... in verband met de demontage van een oude Britse vliegtuigbom. De bom uit de Tweede Wereldoorlog werd een maand geleden... bij graafwerkzaamheden ontdekt, vlakbij de oude spoorbrug over de Regen. Die plek is afgeschermd, vertelt burgemeester Raven van Nijverdal. Er zijn grote zandcontainers omheen geplaatst. Als de bom zou mogen ontploffen, stel dat dat gebeurt... Uh, dan uh, wordt de klap binnen die uh, zandcontainers opgevangen. Ja, de EOD gaat er eigenlijk van uit dat de ontsteking makkelijk te verwijderen valt. En dat zou betekenen dat iedereen rond vier uur weer naar huis kan. In Marokko worden gevangenen vaak slecht behandeld en ongeregeld gemarteld. Dat zegt een speciale VN-rapporteur. De VN wil dat het land zo snel mogelijk een einde maakt... aan de slechte behandeling van gedetineerden. Het was voor het eerst dat Marokko werd gecontroleerd. De VN zegt dat er veel is verbeterd op het gebied van de mensenrechten in het land. Maar het is nog lang niet genoeg... Gevangenen worden bijvoorbeeld in elkaar geslagen, krijgen elektrische schokken... of worden sigaretten op hun lichaam uitgedrukt. De VN-rapporteur zei ook dat de politie meer geweld is gaan gebruiken... omdat er veel vaker wordt gedemonstreerd in Marokko... sinds het begin van de Arabische Lente. Dit is het NOS-journaal met Mark Visser. De Pakistanse regering heeft zich gedistangeerd... van de beloning die een minister heeft uitgeloofd. Minister Bilour wil 100.000 dollar betalen aan degene... die de maker van de anti-islamfilm Innocence of Muslims vermoordt.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 Je kan maar beter gaan vissen of wandelen vandaag dan naar het stemhokje gaan. Dat zegt de oppositie in Wit-Rusland. In het land zijn vandaag verkiezingen, maar de uitkomst staat al vast. President Lukashenko blijft gewoon aan de macht. Correspondent Geert Groot-Koerkamp is in Minsk. Een deel van de oppositie roept dus op tot een boycott van de verkiezingen. Waarom? Uh, nou, we ze vinden dat, dat deze verkiezingen ja, eigenlijk een farce zijn. Uh, ze hebben aanvankelijk, uh, een aantal partijen die nu hebben opgeroepen tot die boycott, hebben aanvankelijk wel deelgenomen aan de campagne. Maar ze zeiden: we stappen eruit als niet aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Dat is ten eerste vrijlating van politieke gevangenen. Dat zijn, dat zijn mensen, 15, 16 mensen, die nog steeds vastzitten in verband met de van Twee jaar geleden bij de presidentsverkiezingen. Ook een uh, oud-presidentskandidaat is daarbij. En een andere voorwaarde was dat, dat de oppositie, uh, mensen van de oppositie, ook in de stembureaus uh, zitting zouden hebben, in de, in de kiescommissies... om erbij te zijn als de stemmen worden geteld. Uh, want als, dat, uh, als er niet bij zijn, dan zeggen ze... kunnen wij niet controleren hoe eerlijk dat gebeurt. 18 jaar is hij al aan de macht, Lukashenko. En het gaat dus vandaag niet veranderen. Wat kan de opposi oppositie nog doen? Nou, bitter weinig. Dat is eigenlijk een beetje de, de tragiek van de oppositie op dit moment. Uh, twee jaar geleden hebben ze het geprobeerd uh, door ja, een soort... Uh, zich uh, aan elkaar te scharen. Uh, er was sprake van een soort eenheid. Uh, er was ook een hele grote demonstratie in Minsk, uh, zoals je wellicht herinnert. Tienduizenden uh, mensen gingen de straat op om te protesteren. Maar die uh, demonstratie is hard uiteengeslagen. Er zijn honderden mensen gearresteerd. Uh, en die oppositie die is eigenlijk ja, heel erg verdeeld geraakt sindsdien. Uh, ze zijn voor belang geen eenheid meer. Dat is een probleem. Maar het probleem is gewoon dat ze nog via verkiezingen via straatacties iets kunnen bereiken. En daarom richten de meeste uh, leiders van de oppositie zich nu... op de volgende presidentsverkiezingen over drie jaar. En ze gaan proberen om ja, in de komende, de komende jaren die eenheid te hervinden... Uh, om toch iets te proberen te bereiken uh, bij die presidentsverkiezingen. Correspondent Geert groot Goerkamp vanuit Minsk.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 Milities brachten vorig jaar het regime van kolonel Gaddafi ten val... en kregen veel wapens in handen. De regering heeft er maar weinig vat op. In Rotterdam is vanochtend een hal met speelautomaten overvallen. Twee mannen kwamen aan de achterkant van de gokhal binnen, vertelt de politie. Er waren twee personeelsleden op dat moment aanwezig. Die waren alvast dingen aan het voorbereiden voor de dag, aan het schoonmaken. Toen kwamen die mannen binnen en die hebben gedreigd met geweld... En hebben daarna de medewerkers uh, gekneveld en zijn er met een onbekend geldverdrag uh, vandoor gegaan. De personeelsleden zijn niet gewond geraakt, maar uiteraard wel erg geschrokken. Het onderzoek tegen oud-IMF-topman Dominique Strauss-Kaan en drie vrienden van hem... wegens groepsverkrachting wordt stopgezet en er komt geen rechtszaak, schrijft de Franse krant Le Figaro.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 Ronald, een redelijk goed Ajax tegen Dortmund. Ook dezelfde opstelling als afgelopen dinsdag. Dus met Babel in de spits. Nee, zeker niet. Frank de Boer heeft keuzemogelijkheden genoeg. En die benut hij ook in die uitwedstrijd tegen ADO. Palsen, Sana en Boerichter zitten vandaag in het trainingspak. En staan dus niet in de basis. In hun plaats spelen Schöne, Serrero en Lukoki. Die laatste scoren overigens vorig jaar. een van de twee treffers van Ajax hier op dit veld tegen ADO Den Haag. Twee frisse vleugelspelers dus. En weer een basisplaats voor. Voor Lasse Schöne. En zo gaat de Ayers het doen met de Jong in de spits... ...en Babel aan de linkerkant. Tegen ADO, dat ook wel een aardige competitiestart kent. De beste zelfs, sinds de jaren 80 met uh, een, ja, een, een respectabel aantal punten. Wel wat problemen bij uh, ADO. Met uh, Robert Swinkels straks in de goal in plaats van Coutinho. Die is geblesseerd. Swinkels dus uh, zijn eerste basisplaats. En dat geldt ook voor Tom Beugelsdijk. Twee jaar al uitgeleend geweest aan FC Dordrecht. Nu in de selectie. En hij neemt uh, de plaats in centraal achterin. Meijers is namelijk geschorst. Supersepa schuift door naar de linkerkant. En omdat Horvat nog niet helemaal fit is, mag deze Tom Beugelsdijk het straks opnemen tegen een van de spitsen van Ajax. De oude Glory loopt op op het moment rond op het veld van ADO Den Haag. De reunie dag voor de oudspelers van FC Den Haag en ADO Den Haag. Grote opkomst. Die glorie loopt nu rond. Hij gaat straks zitten en hopelijk genieten. Dat is hun gedachte dan van een mooie wedstrijd waarin ADO wint. Gek genoeg ligt er een verwachtingspatroon op dit duel sinds twee jaar geleden. Toen Ajax voor het eerst sinds 1980 verloor hier op dit veld van ADO Den Haag. Nou, met dat gevoel gaat men aan deze wedstrijd beginnen. En Ajax zal toch vooral geen fouten willen maken. Ronald van der Geer. Bij de Dam tot Damloop gaan de atleten van het centrum van Amsterdam naar Zandam. En de wedstrijdlopers zijn inmiddels gefinished. Leon Haan, Keniaan Komon, die wilde graag een wereldrecord lopen. Is het ook gelukt? Nee, de Keniaan Komon kwam wel als eerste over de finish na officieus 44 minuten en 49 seconden. Daarmee kwam hij 24, nee beter gezegd 25 seconden tekort. Op de beste tijd ooit gelopen door Heilige Ribbeselassie in 2005. Het zag een lange tijd goed uit voor Komon, maar ja, hij heeft veel krachtend verspeeld halverwege de race. Veel verschillende tempo's die hij, tempoversnellingen die hij doorgezet heeft. Op het slingerachtige parcours. En daarmee uh, heeft hij wat uh, tijd verloren ten opzichte van de beoogde doorkomsttijden. Om uiteindelijk uh, die wereld te verbeteren. Het lukte Pamon dus niet. Hij finishte na 44-49 officieus. En hij had een voorsprong van 13 seconden ten opzichte van zijn landgenoot Chibi. Op de derde plaats finishte de Ethiopië Abera Kuma na 45 minuten en 28 seconden. Beste Nederlander was Jesper van der Wielen. Het uh, jonge talent uit uh, Nijmegen. Gaf 2 minuten en 14 seconden toe op uh, Wienaar Comon. En hij finisste altijd nummer 12. En de beste vrouw was Sylvia Kibet na 51-42. Zij is de, het zusje van uh, Hilda Kibet. En zij, uh, uh, Hilda Kibet in beter gezegd, uh, finisste als beste Nederlandse. Het is dus een uh, race geworden waarbij uh, het uiteindelijk niet het verwachte wereldbestrijd werd voor Comon. Uh, maar hij was wel de winnaar in deze 28e editie na uh, 44-49. Leon Ham en dan naar de wereldkampioenschappen wielrennen in Limburg. Na die mooie dag is er voor Marianne Vos, Gio Lippens. Wat is er bij de mannen in de eerste uren gebeurd? Behoorlijk veel. Een valpartij van Oscar Freire... die meteen naar zijn ribben greep en terugdacht aan de valpartij in de Tour de France... waar hij drie ribben brak, een long perforeerde. Maar het bleek allemaal mee te vallen. Hij kon weer aansluiten. Veel demarages. We hebben demarages gezien van onder andere... Koen de Kort, Bert-Jan Lindeman. Nederlanders dus die in de aanval waren. Maar uiteindelijk hebben ze wel het slagje gemist. Want er is nu een grote kopgroep weg. Met elf man, Anacona, Buts, Cataldo, Coppel, Duggen, Ferrari, Hoos, Izaichev, Lastras, Mesgo en Smoekkoelis. Elf man zijn weg. Ze hebben een voorsprong van dik vier minuten op het peloton. Geen Nederlanders en geen Belgen erbij. En dat is een tegenvaller. Gio Libbens. Nog de hoofdpunten. Politiebureau Haren extra open. Nijverdal deels ontruimd. Naar vondst vliegtuigbom. En Pakistanse regering distanceert zich van uitspraken minister. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen vanuit Valkenburg. Omroep Max met de berstribune.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 De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom bij de perstribune. Het programma waarin we terugkijken op de afgelopen media en sportweek. Een bijzondere aflevering van de perstribune. Al was het maar omdat hij komt uit Valkenburg, Limburg. Valkenburg in het bijzonder. Het decor van de wereldkampioenschappen wielrennen de afgelopen week. Maar ook en vooral op een dag als vandaag. Wellicht hebt u Gio Lippen zojuist in het Radio 1-journaal verslag horen doen. De mannen zijn onderweg in de strijd om de wereldtitel... in een Limburg dat aanvankelijk bewolkt was... maar waar nu heel voorzichtig, heel lichtjes... en laten we niet optimistisch zijn, de zon doorbreekt... waar het in ieder geval koud is de afgelopen nacht vorst aan de grond. Daar zullen de weermannen ook wel weer blij mee zijn. Dat geeft alweer wat diepgang aan een, aan een weerbericht. In ieder geval Limburg is wel uitgelopen, massaal uitgelopen om de mensen te zien. En het zijn niet alleen de Limburgers die op dit spektakel afkomen. Hier aan de finish in Valkenburg, maar ook op allerlei andere plaatsen in de provincie... zijn mensen uit België, uit Duitsland, want Limburg ligt natuurlijk heel centraal. En ze zijn massaal gekomen. laatste berichten zijn bijvoorbeeld dat de Kouberg werkelijk voller dan vol staat. We zijn benieuwd of de renners er nog door kunnen... of we Tour de France-achtige bergtaferelen te zien krijgen... Met vlaggen, Vlaamse leeuwen, Nederlandse vlaggen, Duitse vlaggen enzovoort. Te gast dit uur, oud-tour-wielrenner, oud-wereldkampioen Jan Jansen. Won ook de Vuelta, wat won hij eigenlijk niet? Hij heeft wat parkeerproblemen. Probeer hier je auto maar eens kwijt te raken. Dus hij is onderweg. Gio Lippens zit hier om de wedstrijd van radiobeelden te voorzien. En dat is de perstibune met natuurlijk de vaste rubrieken. Cassie Kijker, Ron Vergouwen en allerlei andere zaken. Onder andere natuurlijk ADO-Ajax. De verslaggeving daarvan door Ronald van der Geer. Langs het parcours in de buurt van de finish. Waar het vandaag allemaal om te doen is. Onze fiets in de kiep, Jules van der Wart. Ja, ik ben hier net bij de huldiging geweest en ik loop achter Benny Keulen aan. Want ik maak hier allerlei interviews met allerlei mensen die druk met de organisatie bezig zijn. En ik hoop zo meteen Joop Zoetemelk ook te spreken. Maar hiernaast staat met Benny Keulen en we zijn live in de uitzending. Je mag niet naar binnen, zeggen ze nu. Dus ik moet even wachten en dan komen we later weer in de uitzending met Benny Keulen. Benny Keulen. Ja, Gio Lippers, jij zit hier. Zit Ja, zit mee, ja. Wacht op Jan Jansen, Benny Keulen, die ook nog even niet verschijnt. Maar hoe dan ook, uh, jij zit er en jij volgt zo'n koers, koersgeo. Uh, ik was er toch. Uh. Ik... Was er, ja, maar ik vroeg me wel af. Kijk, jij vertelt even zo'n uh, verhaaltje uit de losse pols van wat er gebeurd is. Uh, zeer to the point en uh, feitelijk. Hoe bereid je je daarop voor op zo'n uh, zo spannende dag als vandaag? Natuurlijk? Ja, veel lezen. Uh, wij worden bestookt met, uh, met, met mailtjes, met allemaal krantenartikelen uh, binnen en buitenland. En uh, Dat is altijd wel heel erg prettig. Er is iemand die dat verzamelt en die dat ook allemaal doorstuurt. Ja. Nou ja, je leest de kranten. En het grote voordeel is natuurlijk, het is het einde van het seizoen. Hè. Dat betekent dat we vanaf maart al zo'n beetje bezig zijn met wielrennen. En dat je toch ja, eigenlijk wel in één oogopslag... in de meeste gevallen de renners wel herkent en weet wat er, wat er rondrijdt. rijdt. Ja. Dus je kent de verhalen ook. En Zeker. dat is wel het lekkere. Kijk, maak een foutje tijdens het parcours. Ten aanzien van een naam, ten aanzien van de en tijd. Zo. Maar ja, het komt er wel op aan. Wie gaat er als nummer één over de streep? Ja, He heb je als commentator nooit uh, enigszins de angst van... oh jee, oh jee, hoe gaat dit aflopen? Ik heb het één keer meegemaakt. Uh, dat kan ik je wel heel eerlijk vertellen. Ik ben eens dus een keer in gent wevelgem geweest. In een Vlaamse ja. voorjaarsklassieker. En, uh, en toen uh, zat ik echt uh, toch wel op een hele vervelende plek... Uh, ja. onder een tribune met een monitor waar de zon in scheen. En uh, toen onder een hele onbekende renner. En uh, ja. daar heb ik echt een minuut op moeten wachten... voordat ik uh, wist uh, wie dat nou uiteindelijk was. Ja, maar ja, daar kun je slapeloze nachten van hebben. Dat je denkt van, oh jee. Ja, maar het komt tegenwoordig bijna nou ja. het komt eigenlijk niet meer voor. En nee, dat is wel oude, het grote voordeel. De, de, de oude verslaggevers voor jou, ja, die hebben het misschien in dat opzicht... veel moeilijker nog gehad dan, dan jij. Van, ja, nou, die, die werden ook toch... minder op de vingers gekeken. Groen. Kijk, dat tegenwoordig is, waar, is het ja. zo dat iedereen meekijkt. Je kijkt, moet het Iedereen zit er op he? tv en vroeger Theo Komen en, en Jan Coltaat ja. daarvoor ja. nog. Ach ja, dat, dat, dat, niemand kon het controleren. Dus ze konden nog wel eens een keer even daarna zitten. Of iets opnieuw doen, hè? bekend verhaal van Theo Komen. Ja, ik vertel finishverslag het finishverslag even opnieuw doen. Ja, gewoon opnieuw. Tuurlijk, wat weet je luisteren. Maar ja, vandaag de dag word je geklopt. Door alle Twitterberichten, social media hè, zijn, zijn snel en uh, hardvochtig. Exact. En ja. uh, heel veel mensen ja, die er ook verstand van hebben tegenwoordig. Dat scheelt hoor. Goed. Even kijken bij de de, de kiep. Zul van der Wart. Zul, uh, nu wel in de gelukkige omstandigheid van de man ja, die je zoekt? Ja, ja, nu kan het wel. Hij is natuurlijk heel erg druk. Want hij uh, ja, is de, de grote organisator. En hij moet telkens mee met de huldigingen. En er zijn er nu er een paar. Want Benny Wiener heb je net gehuldigd. Ja, de nieuwe wereldkampioen van de junioren, de nummers 2 en 3. Sloveense jongen, verrassing. We hebben heel kort tijd, want je moet zo meteen weer huldigen. En wie huldigt ja, je dan? Ja, dadelijk gaan we een huldiging verrichten voor de Nations Cup. Dus landenploegen, die landenklassement hebben gewonnen. En wie hebben dat? Alblief. volgens mij heeft de Franse ploeg dat gewonnen. Dat weet ik nog niet precies. Ook de Belgen, maar die staan ook op het podium. Ja, die staan ook op het podium. Dus nummers 1, 2 en 3, en dat gaat Pat elkaar de voorzitter van de UCI doen. Je bent de beroemd journalist in Limburg, de organisator. Is dit je eerste of is je tweede organisatie? Nee, ik, ik zit al sinds 1989 in het organiseren van de Tour de France naar Alkeburg gehaald. In, 2, in 1992, Tour Femina... De... De Tour de Lavenier hebben we hier gehad. En toen heb ik ook het WK in 98 mee georganiseerd. Dus dat is mijn tweede WK, WK nu, ja. ja. Maar wel bijzonder, want dit is groter dan ooit, denk ik, hè? Ja, in uh, vergelijking met de WK in 98 is dus dat het vijfvoudige. De, qua organisatie, qua impact, qua aandacht, media-aandacht. Uh, het is een geweldig succes tot nu toe. Ja, ik zie dat de VIP-tribunes ook afgeladen zijn. Daar kunnen 15.000 mensen op. Ja, in totaal. En, uh, het gaat natuurlijk... VIPs die heb je nodig uh, vanwege de sponsoren natuurlijk... En, en dat wordt door de sponsoren dan betaald en uh, die hebben om te krijgen hè? onze belangrijkste partner is de provincie Limburg en de zes gemeenten en uh, het ministerie uh, en uh ja, dat hoort er allemaal bij, VIP-gebeuren. Ja, het is een geweldige organisatie. Leo van Vliet zei een beetje gekscherend uh, vanwege de rally in Haren afgelopen vrijdag. Hij zei, ja, als je een feestje wil vieren, kan je ook naar Limburg komen zonder. Ja, dat kunnen wij hier wel. Daar houden we sowieso van. Maar uh, Limburg is een wielerprovincie. Uh, uh, een van de, van de, van de, van de grote wielerstreken in, in, in de wereld. Er zijn er vijf en daar is Limburg eentje van, zoals dat Vlaanderen en België bijvoorbeeld is. En uh, ja, hier leeft het wiel aan. En het mooie is ook dat wij het publiek geen entree hebben gegeven. Iedereen kan hier gratis de wielenhelden aan het werk zien. En uh, ze kunnen tot beide finish komen, dus het is niet alleen een VIP-geweer, ook voor het publiek is het fantastisch. En je laatste vraag, hoeveel mensen verwachten jullie vandaag? Vandaag tussen de 100 en de 150. En we, ons doel was een 300.000. En we, die hebben we, we hebben nu al tot en met gisteren, oh, dik, uh, ruim 200.000. En dan verwachten we daarna eens 100, 150. Dus onze verwachtingen, denk ik, dat uh, die of het offer worden. Zou je blij zijn als het afgelopen is of geniet je nog steeds? Ik geniet nog steeds. Ik blijf genieten tot het laatste moment. Maar daarna natuurlijk met veel voldoening ben je dan toch blij dat uh, die klus daarop zit. Want ja, ik ben daar samen met Emiel Frambach. Zijn we 4,5 jaar hier geleden hiermee begonnen. Hebben we de basis gelegd van dit WK. Gaat goed zo. En succes zo meteen met de huldiging. En hopelijk een Nederlander aan het eind. Ja, hartelijk dank. Ja, dat hoop ik ook. Zul van der Wart aan de finish hier in uh, Valkenburg. Uh, ja, zo ongeveer, uh, kun je zeggen, op de Kouwbergen... Een, een paar kilometer verder ligt, uh, ligt die finish uh, bij dit uh, parcours. In de, in de frisse buitenlucht, maar het is wel zeer aangenaam. Tent uh, opgezet, dus uh, wat dat betreft blijft de wind uh, wel, uh, wel buiten. Als je de goede kant uh, in ieder geval afdekt. We zitten hier op de compound van radio en televisie. Het is werkelijk een uh, gekkenhuis aan uh, wagens, aan auto's... met uh, kabels en schotels. Jan Jansen is uh, gearriveerd, de tourwinnaar van 1968... Die uh, vandaag in Valkenburg. Uh, ja, wat ga je eigenlijk doen, uh, Jan, uh, hier in Valkenburg? Wat, wat, wat, is jou, uh, wat is jouw rol op zo'n WK? Ik ben de hele week ben ik hier al heel druk in de weer. Ik ben als, uh, uh, door de organisatie als ambassadeur gebombardeerd. Dus ik. Uh, ja, ik kom van mensen, uh, bobo's, uh, ja. Ben je bent zelf bobo? Nou, nee. Nee, nee. Blijf gewoon je En er zijn wat dingen... Ja, wat festiviteiten te staan. Dus die waar je bij moet zijn. Dus dat is ook mijn taak Ja, en wat vind je van de sfeer... van wat hier nu aan de gang is in Valkenburg? Hoe komt dat op jou over? Een week voor het wereld... een dag of tien geleden was er nog weinig sfeer. En toen kwam het heel langzaam op gang... Toen had je dus de, de, de, de, de juniortjes, de meisjes en de jongens... en, uh, en uh, met, enfin, de, de, de beloftes. En, en dat, ging, dat ging leven toen. En wat zo mooi is... Uh, hier het, het wereldkampioenschap in, in, uh, in de provincie Zuid-Limburg... Is, is dat je op alle plaatsen zijn ze gestart. En, ook, ook, en, en dan hier aankomen op de, de, uh, de Kouwberg... Dat is toch een evenement. Ja, ik, ik, ik kijk mijn ogen uit hier. Ja, wat ze zeggen, het is het WK in Valkenburg, maar het is het WK in Limburg. Hè? Het, ja, is het, het is een regionale, regionaal evenement. Absoluut. Ab We hebben ja. gisteren schitterende ja, ja, ja. beelden gezien. En uh, over, over het Zuid-Limburgse uh, uh, Leuvenland. Ja. Maar als ik nou zie dat hier uh, uh, het wereldkampioenschap voor de vijfde of zesde keer... Ja, ja, 1938 geloof ja. ik, voor het eerst. Nou, en dan, dan zie ik mijn wereldkampioenschap 1964 in Chalange. Daar stond ja. er een tentje en de overkant stond er nog een tentje. En er was een man die was met een krijtstreepje <laughs> ja. over de weg heen. Dat was de Finus. En uh, monsieur de coureur en vous êtes prêt. En, hup, en we waren weg. Ja. En, en dat, was, dat was heel simpel. Ja, uh, Geo ja. jij ja, ja, je maakt, je maakt het gebaar van geld. Ja, met mijn wijsvinger, ja natuurlijk. Ja. Kijk, als je op verschillende plekken start, kun je die gemeentes kun je ook nog weer om geld vragen. om in ieder geval mee te betalen aan ja. de kosten van het WK. Want het kost een hoop geld. 4,5 miljoen euro hebben ze hier moeten betalen om het ja. binnen te krijgen. Ja. Dat is nog een schijntje, want volgend jaar is het 10 miljoen... en in Qatar die betalen 16 miljoen. Dus het komt nooit meer terug in het komt nooit meer terug in Nederland, werd nee, mij nee, al nooit, verteld... Nooit. van de week door Emil Frambacht, de organisator. Dus, dus dat, dat is wel heel typerend. Maar daarom doen ze het slim om in ieder geval die gemeente erbij te betrekken. Ja, uh, Jan Jansen, uh, we, we horen het al natuurlijk. Uh, je gaf het zelf al even aan. 1964, de finish in uh, Salange. Een krijtstreep, zei je, maar het uh, ging zo. 60 mannen die van wielrennen hun beroep hebben gemaakt, begonnen in Salange aan de jaarlijkse strijd om de wereldtitel. In de sprint die volgde was onze landgenoot Jan Janssen uit de sterkste. Voor Adorni en Poulidor schoot hij over de eindstreep als de nieuwe wereldkampioen op de weg. Direct daarna ging hij onder in de massa die hem wilde huldigen. De 24-jarige Janssen bereikte met dit kampioenschap al een briljant hoogtepunt in zijn nog maar pas begonnen carrière. Zo, ja, je gaf wel een, een, een, we zeggen, een eenvoudig beeld van dat wereldkampioenschap. Het, het, bijna amateuristisch, zou ik zeggen. Aan de andere kant, meer, ja. heeft het je leven ingrijpend veranderd? Absoluut. En dat wereldkampioenschap, ja, ik kwam pas kijken dat jaar. het ik won, wel een schitterend jaar geweest. Ik won Parijs-Nies dat jaar. Ik won de groene trui in dat jaar, Tour de France. En wereldkampioen. Ja, een mooi seizoen kan je, niet, kan je, kan je zich niet indenken. Het nee. was een beetje het, het seizoen van... Uh, uh, wat, wat Marianne Voors een beetje dit jaar meemaakt. Heb je ooit wel eens, ooit eens gedacht, wat zou het geworden zijn zonder al die successen? Wat zou, wat zou mijn maatschappelijke leven uh, hebben ingehouden? Ja, daar nou. zit zie ik wel eens over te filosfeer. als had ik nou niet op die fiets terecht Ja, dan had ik bij mijn vader en, uh, uh, uh, in de zaak uh, uh, keihard moeten knokken en werken. En wij hadden een aanneemersderijf. En nou... Tja, in Oudorp hè? In Oudorp Dat was niet gemakkelijk, hoor. Nee. Want uh, ik zeg altijd wel eens, uh, uh, laconiek... mijn vader heeft mij onbewust wielrennen gemaakt. Hij moest knokken, we moesten echt hard werken vroeger. En toen verliefde lee, ja, we leren op school. De kerk, uh, die had een fiets te koop. En, en die ah. kocht ik en ik ging fietsen. En de eerste, eerste wedstrijd op de club was al raak. En, en zo is het maar crescendo gegaan. Ja. Top dat de dag dat ik weer het Wat, wat vonden jouw ouders ervan dat jij een fietser werd? Helemaal niks. Want waarom niet? Sondags, we zijn van katholieke afkomst, behoorlijk streng. En sondags, ja, moet je wiel wielerwedstrijden doen. Kon je niet naar de kerk. Dat vonden ze helemaal niet leuk. Tot op de dag in Wijnandsrade zit in de organisatie een pastoor. Een hele grote hoed op, met zo'n rand er En die stond aan de finis. En, en ik won daar. En, en die man die, die, die gaf me een kruisje op mijn voorhoofd. En een fotootje maken. En die organisatie stuurde me die foto een paar dagen later op. In de krant. En dan liet ja. ik zien aan mijn vader en moeder. Trots. En toen was het helemaal van... Ja, het was klaar. Ja. Toen was het... Jan, naar het heden. Als jij uh, het nieuws uh, zo volgt... Hè, wat, uh, wat je kijkt natuurlijk verder dan de wielerverslagen uh, of de, de ja. sportpagina's. Wat ja. valt je dan op in het nieuws? Het, het, uh, de wielersport is ja is zo veranderd. Met in alle facetten. En niet alleen met materiaal of kleding of schoenen. Maar ook met de organisatie. Dus ja... Het, het, uh, het harde labeur is natuurlijk niet meer wat, wat wij meegemaakt hebben. Dat je op met vier uh, bidons 285 kilometer moest rijden. En als je ze nu ziet, dat ze, uh, ja, als ze dorst hebben, dan steken ze hand omhoog. En dan komt er een soort bar aan rijden. En dan kan je kiezen wat, wat, voor, wat voor spaken je eruit kan pakken. En als je lekker rijdt, rijd, ja, dan moesten wij ja. vroeger, hup, heel snel. Maar dan is de vraag, ben je daar jaloers op of denk je, al die watjes van u? Nee, nee, ik, ik vind dat, uh, uh, uh, uh, uh, uh, het, het is wat humaner geworden. Want wat wij vroeger moesten doen, dat was natuurlijk, ja... Dat was, dat was eigenlijk geen wielrennen. het was nee. beestenwerk. En ik vind toch dat ze uh, uh, nu wat... Uh, het is ook lastig hoor. Ja, die, want die Tourmalet en die Obisque en die van en die, die zijn nog wat zelf uh, ja. als vijftig jaar geleden hoor. Ja, maar goed, met wat lichter materiaal gaat het misschien wat makkelijker. Is het misschien wat beter. Ja, Jan, maar je kijkt ook naar, neem ik aan, naar voorpagina's van kranten. Uh, is daar nog iets opgevallen dat je denkt van... Uh, dat schiet me nu te binnen? Geloof dat we de helikopters horen trouwens. He. Ja, ja. De ja zijn al, in de we lucht. gaan al zo'n beetje de uitzenden. Cameras, ja. Uh, ja, het, het, het is altijd weer verbazend welke renners weer aan de stad komen en de selectie weer gedaan wordt, ja. uh, et cetera Meer. Daar zijn natuurlijk ook. Ja, er zijn. Van de week was er ook nog niks met wieren te maken. Was er een? Uh, er was er een, uh, een artikel en er was een jongen. Ja, die, pikte, die wilde een, een soort gaswerk pikken. En, en, en die werd met een hangbal... Hangbal... Ja, met een ruppel hè? Werd geslagen, die elkaar ja. geslagen. En die nog steeds in coma, een jaar ja. geleden. En die moeder daarvan, 72 jaar... Mijn vrouw is ook 72, moet je een beetje vergelijken. Die, die bezoekt hem elke dag. Ja. En dan, dan denk ik, ja, dan denk ik maar eigenlijk, ja mensen, dat dat gebeurt in ons land, die criminaliteit. Ja, het is ook een dief, zeggen mensen. Dan. Ja, ja, dat is wel, wel hard aan het wel, Jawel, maar goed. iemand in coma te slaan is ik, ook wel ver. Ik was ja. vanmorgen, kwam ik hier naartoe en de mensen agressief en uh, met de vinger omhoog. En, uh, want ja, ik had haast, ik moest hier op tijd zijn, geloof ik. Ja, ja, ja. Allemaal... En ik heb het gered, gelukkig. Nou, gelukkig wel, ja. ja. Nou ja, we, we hadden achter de hand professor Henry Beunders, hoogleraar geschiedenis, uh, uh, maatschappij en media en cultuur oh. geloof ik. Ja, dat, dat oh. is niet mis. So, meneer uh, Beunders, goeiemorgen. goeiemorgen. Middag. Goedemorgen, meneer Van Brakel. Um, e e toch even een consult met u, want uh, een feestje kan verkeerd aflopen, hebben we in Haren gezien. Meisje zet op Facebook, uh, komt allen op mijn Sweet 60 Party. Dat gaat naar te veel mensen en dat loopt helemaal uh, uit, uh, uit de hand. vernieuwingen, uh, charges enzovoort. En daar hebben media, uh, althans de burgemeester van Haarden zegt, laten we eens onderzoeken welke rol media daarin gespeeld hebben. Ik was iets te stellen al met de aanloop, daar hebben de media een rol in gespeeld. Wat denkt u, is er een precedent uh, ten aanzien van wat daar gebeurd is in Haarden en de rol van media? Ja, je kunt uh, eigenlijk zeggen wat ik kan noemen, dat er bij elk nieuw medium wel sprake is van een strategische verrassing... En die, die term komt uit uh, militaire krijgskunde. Dan moet je denken aan het paard van Troje, Pearl Harbor, 9-11. En misschien ook wel aan de aanslag op de koningin, uh, in uh, Apeldoorn met die suzuki Swift. Dat zijn gebeurtenissen die niemand had verwacht. Um, en dat heb je met nieuwe media ook. Als je uh, de geschiedenis van radio, televisie, internet nu even overziet... dan is het zo dat. Uh, in 1938 een uh, hoorspel op de radio, War of the Worlds, over mars die geland waren. Dat het tot paniek leidde, dat mensen de stad ontvluchten. In 1962 hebben we Open het Dorp gehad. Uh, een hysterie van goedgeesheid. In de internetperiode hebben we ook al dat soort zaken gehad. Bijvoorbeeld uh, de Blair Witch Project in 1999. We hebben I Love You Fears gehad. We hebben in 2009 hebben we een MSN-oproep van een uh, jonge scholier uit. Alfa aan de rij gehad, die zei, jongens, op, op, die riep op tot staken de volgende ochtend. Ga niet naar de pauze. De klas inwege die op, hok, uren Nou, en inderdaad de volgende ochtend stonden de 20.000, 30 30.000 scholieren... Ja. Op schoolplein. Ja, er zijn nu wel, het is nu wel zo geweest dat bijvoorbeeld in het, uh, het, het, het laten we zeggen min of meer deftige NOS-journaal... Uh, geloof ik drie avonden achter elkaar aandacht wordt besteed aan een feest dat er gaat komen... maar dat niet de bedoeling was om te houden. Uh, er is zelfs op de radio gezegd, uh, er is een feestje in Haaren, komt allen. Ik bedoel, daar, daar spelen media dus wel een rol blijkbaar. Nou, zonder, oude, me, zonder, zonder, zonder oude media, zoals we dat noemen, radio-televisiekrant... gebeurt er eigenlijk heel weinig als het op internet gaat, als het op internet blijft. Dan heb je bijvoorbeeld een, een, een, een register voor uh, Antonie Kamerling of zo. Dan, dan gebeurt er verder niks, behalve dat het ook 30.000 mensen een handtekening zetten. Maar mm -hmm. zodra uh, de radiotelevisiekrant uh, er ook over gaat berichten, dan krijg je inderdaad een soort uh, uh, spiraalvormige uh, opwinding die elkaar versterkt. Dus de oude media spelen wel degelijk een rol daarin natuurlijk. Ja, dat klopt. Ja, maar ja, en, en dan is wel de vraag uh, hoe die media, want die moeten natuurlijk uh, berichten over het nieuws. En het, het is lopend nieuws en het wordt telkens weer uh, van een vervolg voorzien. Uh, de wijze waarop zij berichtgeving doen, hè, daar, daar moet je dan uh, denk ik heel kritisch naar kijken. Daar moet je wel kritisch naar kijken van wat voor rol speel je zelf in hun, uh, wat zich kan ontwikkelen tot een hype of een rel of iets wat uit de hand loopt. Ja, en dan is het wel wat je te eenvoudig vindt, Ik komt te zeggen wij als... Als krant radiotelevisie zijn alleen maar uh, berichtgevers over wat er gebeurt. Want die speelt natuurlijk een rol in het geheel. Dus de presentatoren van uh, 3FM, die er voortdurend over bericht over die uh, Facebook, uh, op het Facebook -feasie. Ja, die hebben natuurlijk een, uh, een aandeel erin. Maar belangrijker in dit geval is natuurlijk hoe de in dit geval gemeente Haren en de politie Haren uh, erop gereageerd hebben. En wat ik nu uh, zo zie wat aan, aan verklaringen achteraf. Ja, dat ze toch wel met ouderwetse uh, scenario's hebben gewerkt. Namelijk mm -hmm. uh, hoeveel politie wat het pet uh, en één moeten achter de ja. hand houden. Hoe gaan ze uit het centrum houden? Uh, dus niet heel creatief uh, met uh, de mogelijke uh, uh, ontwikkelingen omgegaan. Ze hebben wel goed internet gescand, zeggen ze. Maar ja, uh, dan uh, moet je gewoon ook rekening houden dat hooligans, die er ook bij waren blijkbaar. En criminelen mm -hmm. en zo in het algemeen, die communiceren al helemaal niet meer via. ...internet, die bellen elkaar... ...omdat ze weten dat de politie natuurlijk... ...die internetsites allemaal zit te controleren. Ja, ja, dus dat, ja. dat is ook al iets dat je... ...bij wijze, bijvoorbeeld in een reconstructie... ...wel uh, zou kunnen blootleggen... ...waar is het eigenlijk uit de hand geworden. In dit geval denk ik... ...dat gisteren, of eh, vrijdagavond... Uh, de, ...de politie wel de toegangswegen... ...heeft uh, uh, gecontroleerd. Maar ze hebben, ze hebben volgens mij niet... Uh, daar hoor ik niks over... ...niet uh, al die uh, feestgangers gecontroleerd... op sterke drank. Want liep uit de hand om uur van negen... Nee. Dat nee. was, was niet meer te, te, te doen, begreep ik. Ja. Sorry? D ja, dat is dan niet gebeurd. Dat, dat was niet meer te station. doen. Ja. Nou ja, dat kan, maar dat, dat zijn de dingen ja. die in zo'n reconstructie daarvoor moeten ook komen. Natuurlijk, naast de rol ja. van de oude en ja. nieuwe media. Ik hey, dank u wel, uh, professor Beunders. Ja, de discussie is dus geopend. Hè. De rol van de oude, de, van de nieuwe media, de rol van de politie. Het wordt allemaal tegen het licht gehouden aan de hand van de gebeurtenissen daar in Haren afgelopen vrijdagavond. Actuele sport speelt zich af in Den Haag. Ado Ajax, Ronald van der Geer. Ja, het is om half 1 begonnen. 9 minuten bezig. Stand is nog 0-0. Dat is eigenlijk een klein wonder. Want er zijn twee momenten geweest voor de Ajax-goal. Had toch op zijn minst één doelpunt voor Ado moeten opleveren. De vrije trap Holla vanaf de rechterkant. Doorgekopt door basisdebutant Beugelsdijk en Van Duinen oog- en oog met Vermeer. Kopte over. Even daarna een soortigheidje van Vermeer. Trapte de bal ja, door zijn eigen strafschopgebied. Een doeltrap in de richting van Schöne. Die werd afgejaagd. Uiteindelijk ging het dus mis. En kwam Toornstra oog- en oog te staan met Vermeer van dichtbij. Volley in één keer. Maar Vermeer. Tikte die bal nog tegen de lat en toen was de haagse wind wel eventjes gaan liggen. En is het ja, in deze fase weer wat in balans na een minuut of tien. Maar Ajax zal geschrokken zijn van het agressieve begin toch, van ADO Den Haag in deze wedstrijd. Twee jaar geleden won ADO voor het eerst sinds 1980. En sindsdien ligt er een soort van verwachtingspatroon hier op deze wedstrijd. En kijkt eigenlijk heel Den Haag naar de wedstrijd uit tegen het elftal van Frank de Boer. Dat dus wat gewijzigd is ten opzichte van Borussia Dortmund. Met Babel nu aan de linkerkant. Siem de Jong in de spits. En uh, geen plek voor Paulsen, voor uh, Boerrichter en voor uh, Sana. Maar onder meer dus voor... Voor Koki die aan de rechterkant speelt. Babel aan de linkerkant. Het is 0-0. Na 10 minuten en een beetje. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De mooiste sportverhalen. De fietsende kiep. van der Wart in zonnig, zonnig Valkenburg. Op een prominente plek, Jules. Ja, ik zit zelfs binnen en het is warm en ik, ik heb twee jassen aan... omdat ik dacht dat het zou regenen en koud worden. Maar we zitten in de Skybox met uitzicht op de televisiecompounds en de radiocompounds. Ik, ik weet waar Gio Lippens zit, dat weet Gio ook. Daarboven zie ik Mart Smeet zitten. Maar we zitten met een speciale gast en uh, ja, dat is het leuke. Jan Jansen zit bij jou en wij zitten hier met Willy Rekers. Want uh, Willy Rekers is een bijzonder iemand van Jan Jansen en een goede vriend geworden... En Willy, je hebt een speciaal verhaal. Want jij bent op later leeftijd, toen je 29 was, weer gaan, uh, gaan wielrennen. Want dat moest. Hoe zit dat? Ja, oh, moest, moest. <laughs> dat was hobby van mij. Hè? En uh, dat, is, dat is uitgelopen tot een licentie aanvragen en bij de veteranen mee gaan nemen. Bij de veteranen mee gaan rijden. En dat heeft uh, geresulteerd in een wereldkampioenschap in St. Johan in Oostenrijk. En wanneer was dat? Dat was en dan moet ik mijn vrouw even aankijken, 2005, ja, 2005. Zeven jaar geleden en daarna gebeurde iets en dat is heel speciaal. Ja, je bent gevallen en uh, je, hebt, je hebt iets gebroken waardoor je in een invalidewagen zit. Ja, ik, ik, ik reed een wedstrijd op Mallorca en uh, ook met de veteranen uiteraard. En daar ben ik gevallen en met mijn rug tegen de trottaarbaan opgekomen. En ik heb een dwarslesie, op, een dwarslesie opgelopen. En Jan Jansen zit er, maar wat is de vriendschap met Jan Jansen? Want eigenlijk ben je, nou boos ben je niet op hem natuurlijk, dat kan ook niet. Maar Jan was te laat, maar je had ook van tevoren afgesproken met hem hier bij de Vierplaats om erboven te kunnen. Maar je hebt hem nu nog niet gesproken, alleen door de telefoon geloof ik hè? Alleen door de telefoon even, ja dat klopt. Maar wat zou je tegen Jan willen zeggen? Nou, we, we drinken er straks een pijltje op Jan. Oké. Okay. is dus ja, Jan. Prima, ja, Jan, ja, ja. jij kent Willy Rekers, hè? Ja, die, die, ja, jij, jij, wist, ja. jij wist niet dat... Ja, je wist wel dat hij hier zat, natuurlijk, want je hebt een, Jawel, een ja. beetje voor hem geregeld, ja, hè? Ja, ja, ja. Hé, hey, champ. Beetje? Ja, hé, he, hey, Willy. <laughs> je bent op je plek? Oké, okay, kom Ik eraan. Lekker droog, jongen. Oké, okay, kom er zo aan. Yo. Uh, wat, wat gebeurde er eigenlijk uh, dat... Uh, uh, uh, Willy was een, een dealer van mij. Die verkocht uh, Janssen fietsen. En uh, vriendschap met elkaar. We zijn een paar keer in Israël geweest. We hebben tourritten gemaakt. Fantastisch. In Israël. En zodoende is onze vriendschap zo gegroeid dat we jaren nadien nog bij elkaar kwamen. Willy die heeft zijn zaak verkocht en is toen uh, effectief goed gaan fietsen met alle gevolgen van Dien. En ja, ik bezoek hem uh, toch wel uh, een paar keer per jaar zo. En uh, die man dat is toch ook weer, ja, die hebt het altijd over andere mensen uh, die nog dieper in de soren zitten als hij. En dat gaat het bij mij toch, ja... Ik krijg toch weer een beetje een brok in mijn keel. En dat ik zeg van, hoe kunnen die mensen het courage vinden... om toch nog zo, zo, zo, zo, zo geweldig in het leven te staan. Ja. Zo motiverend nog. Ik kom er zo uh, over bij je terug. Langs Ronald van der Geer. Ronald, uh, ga je ergens? Ja. ja, er wordt een uh, hoofdstuk geschreven in het jongensboek Tommy Beugelswijk... die vandaag voor het eerst in de basis staat... Van Ado Den Haag. De corner is van Holland namens Ado vanaf de linkerkant. En die Beugelsdijk duikt daar ineens bij de twee de paal op. Staat helemaal vrij en kopt de bal in de tegendraadse hoek. En zet Ado Den Haag op een 1-0 voorsprong na 14 minuten. Tommy Beugelsdijk, hij is een stoere verdediger met een kale kop. Maar hij komt hem wel binnen en hij is de gevierde man in het Kyocero stadion. Ado Den Haag op 1-0 na 14 minuten. Zo kio Sera stadion ja, dan moeten we toch allemaal ontzettend... Jij kent het Zuiderpark natuurlijk wel, Jan, uit je nooddorpse periode, hè? Ja, natuurlijk, Zuiderpark was natuurlijk het, het, het, het nest van, ja. van, van, van, van ADO. Uh... Was je wel een voetbalkijker? Ja, ik was toen al een voetbal kijker. Jawel, ja. Ik, ja. In mijn, ja. In mijn uh, periode natuurlijk was het wielrennen natuurlijk uh, stond bovenaan. Maar voetbal keek ik ook. Ja. Jawel, ik, uh, ik heb later nog wat, wat, rennen, wat uh, voetballers ontmoet. Uh, Karel Jansen, uh, ja. uh, uh, al, al die jongens meer die daar begonnen zijn allemaal. Ja. Uh, had jij een voorbeeld in het wielrennen? Iemand tegen wie jij opkeek toen je een jonge coureur was? Ja. Wie was dat? Dat, dat, uh, dat, dat waren... Uh, Eerst Anketiel. en nadien kwam ik regelmatig Henk Vaarnhof tegen. En ik kan me nog herinneren, ik was een jaar of 13, 19, in 19. Nou, je was Amsterdam. 53, hè? Was je, was je 13, denk ja. Ik. Uh, in 53, ja, ik? Ja, dat was, was van 40. Ja. hè? Je... De, de start in Amsterdam, dat ja. was in 1953, 54, weet ik niet. Nou. En dan stond ik langs de, de weg, ik was nog met mijn ventje. En ik fietste nog niet eens. En dat kwam Henk Vaan nog langs. En met, met, nog, met dat hele peloton renners die gestart waren in, in Amsterdam. En dat fascineerde me en zo geweldig. Dat, dat het op, op dat moment, ik, ik zat op het LTS in Den Haag. Daarom ook een beetje mijn Nou, mijn uh, ja, Je kan accent. bijna niet meer horen. Nee, ik had, nee, ik had... <laughs> en, en wat gebeurde er? Uh, uh, de, mijn leraar biologie, meneer Egberts heette die... die had een racefiets te koop. Ja, Dat was een oude bak. En die kocht ik voor 110 gulden. Nou, Dat was echt een rip uit mijn lijf. En ik had, uh, ik, ik had zelf 100 gulden uh, verdiend... bij een tuinder en in een krantenwijk en al die dingen weer. En ik kreeg die laatste 10 uh, euro uh, gulden toen van mijn vader. Ik kocht die fiets en zodoende ben ik... Aan dat fietsen gekomen en gelijktijdig met die Tour de France starten in Amsterdam. En uh, ik sloot me aan bij de club. En uh, Jan Kotaar, dat is natuurlijk mensen die van ja, die doodvergeten Jan vergeten. Kotaar, de man met de vlinderstrik. Juist. Dat was ja. de televisiecommentator, de radiocommentator. Ja, radio ja die, vond, die had een geweldige, die had een stem als een ja. blok. Fantastisch. En uh, zodoende ben ik, ben ik verliefd geworden op dat wielrennen uh, maar voetbal was. Ik heb nog gevoetbald. Ik speelde altijd rechts buiten. Esfenoordorps. Ja, inderdaad. RkdO, erg was het. Oh ja, RkdO. RkdO. Maar ik had van die kromme poten dat ik, dat ik die met die nokken over, die neuzen iedere keer schaafde. Dus na de wedstrijd denk ik, hoe kan dat nou? Heb ik nou zo hard geschoten dat ik, die tegen die bal dat die, neuzen zo kaal werden? Maar achteraf kwam ik erachter dat ik toch wat van die kromme potjes had Is dat een voordeel als wielrenner? Of nee, er, nee? nee, dat is zelfs een aandeel. Huh? Ja. Huh? Uh, uh, uh, die, die, die benen, dat, dat, dat moeten een soort drijfstangen zijn. Oh en die ja. moeten recht op en oh. neer gaan. Maar als ik dat gehad, had ik misschien nog iets meer gewonnen. Nog meer? Ja, Je hebt alles gewonnen wat het te winnen viel. Nou ja, die glans zit voor altijd natuurlijk aan jou. En als jij ergens komt, dan weten ze wel wie daar binnenkomt. Ik bedoel, dat is geen laffe vleierij, maar dat is je cv. Ja, Tour de France kent iedereen. Zelfs mensen die niet van wielrennen houden... Die, die kijken de telefoon van de ambassadeur gaat permanent af ja, ja. Die, en waar ja. is dat ding nou ja, ja ik heb Eigen, joh, hoor ik ja, wel geluid ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. wie is dat eigenlijk kan je het zien? ja dat is een, een, een vriend van mij die is van een week gedotterd. Oh. en die heeft die zou dan die heb een centje gehad en uh... Geen standje, een steentje. En uh, die zou vandaag toch weer aanwezig zijn. Ja. Dus die belt me even. Ja, je komt nu in de leeftijd, Jan, dat je niet meer over de sportieve prestaties praat... maar over de medische uh, uh, toestanden, hè? Ja, ja, ja. Ja, ja, dat, uh, ja, zo gaat het ook. Zo gaat het als je wat ouder wordt. Ja. Dan krijg je allemaal ja. wat activiteiten, ja. ja. ja of of uh, dingen, ja, dingetjes. Die, die, die, die kan je uh, niet mee En Fiets gehouden. jij nog wel? Ben jij nog wel een man die s ochtends of s'avonds, wanneer of dan ook op de fiets klimt? Ik uh, geloof het, ik heb heel stiekem mijn ja. fiets meegenomen hier oh, ja. naartoe. <laughs> ik heb drie keer gefietst vandaag. Uh, ah, ja. Van de week, ja. Een keer met pet uh, McWeight. Uh, oh, de voorzitter van de, de internationale, internationale van... ja. wielen. Ja, maar die rijdt aardig mee hoor. Ja, natuurlijk. Jawel. Ja, die kan het ook. dus uh, en uh, ook oud En uh, uh, ja, en hennie Kuiper en, en, en zoetemelk. En, en, uh, en, en waar zit jij dan uh, in, uh, in dat pelotonnetje? Ja, dan rijden we met een man of vijftien. Ja, bedoel... Proberen die elkaar er nog af te rijden? Of, en uh, Nou, ga, ga je wel dat, dat wedstrijdelement zit er toch ja, een beetje in nog. Teerlijk. Het is boven aan een heuveltje. Dan geef ik even een paar trappen meer. En dan kom ik. Jongens, het gaat voor de bolletjes trui hoor. En dan steek ik mijn vinger weer op. Oh, wat uit. Gio, kun jij ons inlichten over de actuele stand van zaken in de, in de koers? Waar ja. zitten die renners? Want ze rijden wel door groen en prachtig landschap. Maar... Ja, ze zitten nu zo'n beetje in het zuidoostelijke puntje van Limburg. Zo in de omgeving van Sleenaken. En maken dan zo langzamerhand weer een lus. In de richting Van Valkenburg. Uh, we hebben nog steeds die kopgroepen. Ik heb die elf namen, heb ik net genoemd. Uh, ja, geen Nederlanders erbij, geen Belgen erbij. Ook geen Engelsen erbij. En daarom zien we voortdurend de Engelsen op kop van het peloton rijden. En dan is het voornamelijk Mark Cavendish die daar heel veel werk doet. Dat zegt ook alles over de rolverdeling in die ploeg. Vorig jaar hoeft hoefde Cavendish echt geen trap te veel te doen. Mocht hij rustig in het peloton blijven. Toen werd hij uiteindelijk ook wereldkampioen in die sprint. En nu is het uh, niet de kopman van die Engelse ploeg. En zij proberen dat gaatje dicht te rijden. 5.35 heb ik net in beeld zien staan. Dus dat is een beetje het verschil. Ja, want jij, jij werkt heel veel vanaf beeld. Hè? Het is, uh, dat dat is, zal wel je, moeten, ja. Je, je kan niet op alle plaatsen tegelijk zijn waar die renners langs. Het is anders dan voetbal. Hè? Je, daar zit je in het stadion ja. of schaatsen. En daar zie je alles voor je neus gebeuren. Ja, wielrennen is toch een beetje de sport. Uh, Waar je afhankelijk bent van de beelden en van de mooie verhalen onderweg. Behalve als je op de motor zit. Want als je op de motor zit, dan maak je alles van nabij mee. Ron Vergouwen en de rubriek Kassie Kijken. Deze week Ron over de vele 1-2'tjes tussen presentatoren en televisieuitzendingen. Was er nog wat op tv deze week? Kassie Kijken met Ron Vergouwen. Vroeger was het kijken naar een gemiddeld tv-programma Simpel. Je had een presentator en een gast. Tegenwoordig ligt het allemaal niet meer zo simpel. Een programma is een zinderende wedstrijd geworden tussen aanvoerders, spitsen en verdedigers. De afgelopen weken waren er weer nieuwe teams en opmerkelijke transfers. Hierbij een overzicht van de gespeelde wedstrijden. En daarvoor geef ik het woord aan Ron Vergouwen. Die staat nu op het veld bij de NOS voorbeschouwing van de Champions League de afgelopen week. Toch, Ron? Ja inderdaad Ron, de studio van topspits en titelverdediger van het NOS-team Tom Egbers is uitgebreid. Hij heeft nu gezelschap gekregen van Jack van Gelder en het duo Ronald Koeman en Jan van Halst op het veld. Luister even naar een samenvatting van Ron Vergouwen. Goedenavond, Zometeen begint Robin van Persie met meisjes. Egbers opent professioneel de uitzending. Jack analyseert voor, tijdens en na de wedstrijd met Jan van Alst en met Ronald Geeft Thomas. ruimte aan Van Gelder, Manchester Van Halst en Koeman. Mooie paas aan Van Peperstraat op het Zij buitenveld. De Geen veldje aan de lucht tot zover. Manchester. Ronald, Manchester, de grote ploeg maar daar is opeens Van Gelder. Op, opgelopen op eigen veld. Nadeloos neemt de, hij het spel de, over. Legt de bal bij Maatje Koeman. Voor veel geld binnengehaald bij de NOS, de NOS. maar maakt hij het waar... Van de van de net, gaan we dan even terug naar Jack? Nee, want daar is Van Hals. Lang werd gedacht aan een transfer naar Sport 1, maar hij bleef bij de NOS. En we zien nu waarom. Onverwacht even terug naar Egbers. Die geeft weer door naar Van Peperstraten. Die klust ook vaak bij de radio, maar blijft op tv buitengewoon goed in vorm. Die houdt de bal lange tijd in bezit. Geeft uiteindelijk over aan commentator van dienst Jeroen Guter, maar legt uiteindelijk weer terug bij Egbers. Het eindigt uiteindelijk in een gelijke stand. Oh. Uh, ja, dankjewel, Ron. Uh, gaan wij over naar de wedstrijd van de afgelopen week? U hebt het waarschijnlijk allemaal gezien deze week. Prinsjesdag. Uh, we gaan even naar een samenvatting luisteren van commentator Ron Vergouwen: Den Haag, centrum van onze ja, Je parlementeer... kunt het raden, Astrid Kersenboom opent de wedstrijd bij Paleis Noordeinde. Op het Binnenhof, Ferry Mingelen... Ferry... Geeft tekenen... hierover aan Ferry Mingelen bij het Binnenhof. Mingelen liet vorige week nog zien dat je na een nachtje doorhalen... de volgende ochtend ook nog best een prima wedstrijd kan spelen. Ferry Mingelen, vanaf Terug naar Astrid nu. Bij mij te gasten ook Herman Pleij. Die geeft erover aan Herman Pleij. Altijd goed voor verrassende uitspraken. Is natuurlijk binnengehaald door de NOS om de wedstrijd wat op te fluffen. Goeie verteller, zorgt voor enige spanning... in de tot nu toe erg traditionele, maar weinig verrassende wedstrijd. Terug naar Astrid. En we zijn er Middels in de tweede helft. Traditionele deel waar Koningin Beatrix het heft in handen neemt bij de Prinsjesdag uitzending. Dat velen uw wijsheid wensen. Goeie speech, kleine slip of de tong hoorden we hier en daar. Ja, het moment van de wedstrijd komt toch op naam van Diederik Samson. Maakte een kapitale fout tijdens het solospel van de Koningin. Horen we nog even terug in de herhaling nu. Ja, het moment kunt u niet gemist hebben in de samenvattingen deze week. Is soms wel goed geslapen? <laughs> Dankjewel. Goed, komen we in het laatste deel van de Prinsjesdagwedstrijd. Via wat onbeduidende spelmomenten met Pim van Galen. Donderdag worden de nieuwe We komen weer bij Ferry Mingelen terecht. En de vraag is: zal hij nog overgeven voor het slotmoment aan Astrid Goede Goedemiddag. Nee, doet hij niet. De wedstrijd wordt uiteindelijk beslist bij Ferry Mingelen. Maar vrouw van de wedstrijd werd natuurlijk zoals verwacht koningin Beatrix. Ja, dankjewel, Ron. En voor de laatste wedstrijdanalyse deze week eh, bij mij aangeschoven, eh, Ron Vergouwen. Ron, welkom. Ja, dankjewel. Ja, je hebt gekeken naar een, een nieuw elftal deze week. Het compleet vernieuwde SBS 6 Show Nieuws. Eh, Ron, wat is je opgevallen? <coughs> nou ja, het, het hele team van SBS Show Nieuws is eigenlijk vernieuwd. Eh, we zien in de vooravond. Een uh, nieuwe opstelling met uh, Jim Bakum komt uit de musical selectie. Een oud AT5-speler Hidden van Warmerdam komt uit de amateurklasse. En in de late editie zien we straks een oude bekende, dat is boven en Verdorens. En deze week zagen we daar uh, de van RTL uh, overgekochte Bridget Maasland. Laten we even naar een fragment kijken. Welkom bij Show News. De nippelkate van Kate begint steeds grotere vormen aan te nemen. Nu staan de foto's nog niet alleen in een Frans magazine, maar is de halfnaakte prinses ook in Italië in de schappen beland. Renate, welkom. Nog even in het kort, waar hebben we het precies over? Nou, het gaat erom. Ja, opnieuw in deze opstelling is Renate Verbaan. Dat is misschien bekend bij u als de vrouw van Winston Gerstanovic, die momenteel bij concurrent Echt hier Boulevard speelt. Winston en Renate staan dus vanaf nu bekend als Dirk Niemann en de Sasje de Boer van Het shownieuws... Um, ja, en dan toch nog even ook over de tone of voice bij het nieuwe shownieuws. Dat zou wat milder moeten zijn, uh, zo werd gezegd. Helaas gooide een nieuwe muziekdeskundige Erik van Tijn roet in het eten. Laten we even luisteren naar een moment waar hij zich kritisch over een bepaald onderwerp uitliet. Kijk, die songfestival ellende houdt gewoon nooit meer op. Iedereen gaat weer twitteren van laten we het mee ophouden. En ik haak ook af. Oké, okay, dat ja. was een hele positieve toon. of voice geweest in de eerste shownieuws. Ja, je hoort het gelijk ferm op de vingers getikt door uh, aanvoerster uh, Bridget Maasland. Ja, het was een, een wat rommelige week voor SBS Show News. Het team moet duidelijk nog beter op elkaar uh, worden ingespeeld. De competitie is natuurlijk nog maar net begonnen. Er is nog van alles mogelijk. Maar de eerste indruk is, als je het mij vraagt, in ieder geval niet best. Nou, Ron, uh, dankjewel. Tot zover uh, de samenvattingen van de wedstrijden van deze week. Ja, u hoort het. Al die 1, 2, 3 in de diverse studio's. Het maakt tv-kijken er niet eenvoudiger op. Terug nu naar de wedstrijd met Govert van Brakel. Kassie kijken met Ron Vergouwen. Kassie kijken terug te luisteren op onze website natuurlijk van deperstribune.nl. En uh, Ado aan de leiding in Den Haag 1-0, Ronald. Nog altijd na 26 minuten. Tegenvallen voor Ajax is het snelle uitvallen van Serrero. Terwijl nu Poupon doorloopt en Vermeer helemaal zijn goal uit moet. Nu zou Thierry het van afstand kunnen proberen. Nee, dat lukt niet. Ado kwam op voorsprong door Beugelsdijk. Serrero eruit met een spierblessure. Palsen is zijn vervanger. Eén kans voor Ajax. Diepe bal op Babel. goede aanname naar rechts gelegd. En toen Lukoki oog en oog met Swinkels de keeper van Ado. Maar de doelman redde knap. En zo is het dus nog altijd 1-0 voor Ado na 27 minuten. Jan Janssen, toerwinnaar van 1968. De eerste Nederlandse toerwinnaar en de Nederlandse wereldkampioen in 1964. Jan, wie wordt in Valkenburg wereldkampioen? Is dat iets waar jij mee bezig bent of denk je, ach, ik zie het wel? Nou, ik zie het wel ook. Ja, daar zijn... Een favoriet? Valverde. En? Ja, Oscarito. Hij is even gevallen. Drie keer wereldkampioen geweest. Die brandt. Ah, oh, ja, frère, ja, frère, frère. Frère. Oscarito. Oscarito. Frère. Die wil natuurlijk voor de vierde maal. Dan is het, dat is geweldig. Ja, Dat is Het, het heeft nog nooit nee. iemand gedaan. Maar ik, er zijn een aantal uh, uh, uh, uh, kanshebbers. Het is heel gek, Jan. Als ik, als ik jou zie of als ik jou hoor praten. dan denk ik altijd in 1968. dat jij dus uh, wint in het uh, Parc des Princes. Nee, de Vincent was het. Nee, was Fensain. het. Fensain Fensain. Was het. Ja. Die tijdrit met helemaal van Springel. Ja. ja, die legendarische tijden. Maar die na afloop, Theo, komen. En dan hoor je jou voor die microfoon van Theo roepen Cora Kindje. En dan oh ja. komt er nog iets achteraan, dat ja. weet ik eerder ja, gezegd ja, ja, niet meer. Ja. Ik heb dat toe geworden. Ja, oh, dat zei ja, je. Ja, ja, ja, ja, ja, maar ja. hoe is het met Cora Kindje, ja. apropos? Ja, Cora Kindje. Nou, nou Cor met Cora. Cora is hier. Die is hier. Die oh. ziet er stralend uit. Ja. En dat kindje, dat is inmiddels 46 jaar uh, Karin. Ach. Ja, die, uh, dat gaat allemaal door. En uh, ja, dat waren fantastische beelden natuurlijk. Dus, uh, en ik was daar zeer, zeer geëmotioneerd. Ge ge en waarom? Uh, ze ze, ze tilde me, ze, ze me op en uh, ik zag Cora op een afstand staan. Uh, die was zwanger van de tweede, met die, met, die, met die kleine meid aan de hand. Ja, toen brak het op mij iets hoor. Want ook zij heeft uh, geweldig uh, achter een vent gestaan. En, uh, en daar heb ik altijd heel veel plezier van gehad. Ja. Ik heb je al gevraagd wie, wie jij denkt dat wereldkampioen wordt. Ben jij ook nog bezig met die, die trubbels bij de Rabobank? Nee, or, nee, or, nee dat weg, moet je eh, zelf maar zelf maar uitzoeken. Ja, nee, nee, dat is geen punt pak... van zorg meer? Nee, dat is me pakken niet meer nee, aan. Ja, nee. Ik het, kan er ook niks aan het veranderen. Het gaat om de toekomst van het Nederlandse wielderland natuurlijk. Ja, maar ik kan, dat niet, ik, kan niet, ik kan daar niet in sturen. Nee, daar nee. laat ik er een ander over. Nou, je gaat uh, nu uh, genieten van, uh, van je uh, bij elkaar geveegde cv... van je ambassadeurschap ja, uh, hier. Ja, inderdaad, inderdaad. Uh, ik, en ik ga een rondje rijden met de... Met uh, Prins Alexander vanmiddag. Oh, die komt hier ook naartoe? Die komt in de auto, ja. En dan uh, uh, moet ik hem even wat uh, vertellen over het wielrennen. Uh, het over het is, uh, is mooi. Ja. Je hebt een mooie dag voor de boeg. De zon is erbij. Hier in Valkenburg dus. Tot zo dadelijk. Ik heb nog nooit...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 001. Ik heb een klacht. 035-677-6001. Een hartbekreep. En misschien hoort u het commentaar op uw vraag... zometeen in het tweede deel van de perstribune. Alvast heel hartelijk bedankt. De perstribune is een programma van Max. Sport op Radio 1. Zometeen om twee uur de eredivisie. Ado Ajax. Ja, schiet er binnen. Van een slotpaar. De, de, de neus in de motor, Het is 1-0 geworden voor het C20. N AC AZ. De schiet al, oh, dat scheelt niet veel. 0 half 5, PSV Feyenoord. De tiende van PSV tegen Feyenoord zit erin. En ook het BK Wielrecht. Maar Kevin is begint nu al weg te trekken daarbij dat de En NOS langs de lijn, zometeen om 2 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Nieuw op CD en live vanaf 27 september. Kijk op Combattimento.nl. Verleng je vakantiegevoel met de vroegboektoppers van Transavia. Bijvoorbeeld een retour Napels vanaf 99 euro en Pisa vanaf 79 euro. Check transavia.com/vroegboeken. Dit is Radio 1.